Met die gegevens kregen de daders direct toegang tot de Mijn Overheid accounts en daarmee persoonlijke gegevens van de slachtoffers, schrijft staatssecretaris Knops aan de Kamer. De twee valse websites zijn afgelopen wekeinde uit de lucht gehaald. Hoeveel gevoelige gegevens er zijn buitgemaakt, wordt nog onderzocht.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 De operatie Market Garden moet in het hele land meer aandacht krijgen. Dat vindt burgemeester Marcouche van Arnhem. Hij vindt dat de operatie en de slag om Arnhem in 1944... van belang zijn geweest voor heel Nederland. Operatie Market Garden was een plan van de geallieerden... in september 1944 om de Duitsers te verslaan. Het liep uit op een grote mislukking. 1900 geallieerde militairen kwamen om het leven. De staking in het streekvervoer gaat ook dit weekende en de komende week nog door. De bonden hebben wel besloten de reiziger enigszins tegemoet te komen. Vanaf maandag zullen de chauffeurs wel in de spits gaan rijden. Dit weekende rijden CNV buschauffeurs wel, maar de chauffeurs die aangesloten zijn bij FNV weer niet. Door de staking zullen buslijnen en regionale treinen grotendeels uitvallen. Het weer, het is vanavond nog lang zacht, maar er staat wel een stevige wind. Vannacht daalt het kwik naar zo'n 10 tot 15 graden. Morgen en zondag de hele dag zon en het wordt 24 tot 31 graden. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu, zie het.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 Oh. Nieuwe plaats van Pax Electric Feel. Nou, geloof me, deze ga je veel en veel meer horen. Want hij gaat goed door op Ibiza, in de clubs. Hij is net uit en ja, hij wordt groot opgepikt. En natuurlijk, hier bij je blijven we niet achter. Als een van de eerste Pax Electric Feel. Hey, leuk dat jullie erbij zijn. openen de show uh, Max Frost met Good Morning. En ja, dat, dat, dat was eigenlijk wel een beetje jammer, want... We hadden nog een uh, andere plaat klaarstaan. Ja, dan zul je zeggen: ja, hallo, uh, wat is dat dan? Ja. Een lekkere saxofoon remix. Ja. Was uh, Max Frost die dacht van hé, hey, ja, waar houden ze? Wij zie je nou van. Kijk, zo'n lekker zomersaxofoontje Doet het altijd goed natuurlijk. En ja, met het zomerse weer. Oh, hebben jullie er zin in dit weekend? Ja. Luminosity op het strand van Bloemendaal. Feest in het dorp. Het kan niet, of. Zandvoort bruis, Zandvoort leeft. En jij, hier bij CFM Zandvoort zit je natuurlijk aan het juiste adres. De komende twee uur in ieder geval. Lekkere house, club, crew. Beetje progressive, een beetje dieper. En ja, in die twee uur, wat gaat er nou allemaal voorbij komen? Natuurlijk, Even we hebben een blik in de charts. Wat is er, hot, wat not? Natuurlijk, onze enige echte DJ Dion City. Hij is er vanavond weer bij. Het tweede uur, non-stop in de mix. En ja... Als je een weekje niet meer geweest bent, dan zit zo'n show weer helemaal ramvol. Natuurlijk gaan we ook eventjes kijken naar onze nieuwtjes. En die doen het hoor. Oh, jawel, blijf maar lekker eventjes kijken hoor. Want er zitten wat, uh, wat leuke dingen tussen. Dus komende twee uur feestje hier op jouw radio. En nou, uh, dat is over een feestje uh, spreken. Ik heb hier een uh, hele mooie Little Orgy van Monesta. Dit is See It. Deze plaats komt binnenkort uit op het label What's To Watch. De Eagle EP. Een sublabel van Mixmash. Mesh. En dat zijn de kleine jongens, of de grote jongens, die nog net eventjes wat harder uh, eraan moeten werken. Maar als je deze plaats hoort, dan zeg je nou, schuim maar door naar het grote label hoor. Zie je het met nu Monesta Yeah, the air in the air. Het is het. 52, Last item, Café Del Mar, Save My Life, in de DJ's From Mars, Club Mix Bootleg, oh hij is lekker hè, en daarvoor, Nicky Jam en Jay Balvin met X in de Henry Vong en Fight Club, Bootleg, en ja, Bootleg zijn we hier gek op bij It. en ja, waar we ook gek op zijn, dat zijn de leuke feestjes, en we pakken het uh, feestje er even bij, want we hebben Mysteryland binnenkort uh, voor de deur staan, en deze festival Mysteryland werkt aan een dulle tokkelbaan bovenop de piramide. De 40 meter hoge Big Spotters Hill tijdens het festival op het voormalige Floriade-terrein. Bezoekers kunnen daarmee in tweetallen een afdaling maken van ruim 400 meter met een snelheid van 70 km per uur. De constructie bevat 17.000 kilo staal en 1,2 kilometer staalkabel. Commercieel directeur Martijn van Dalen noemt het de langste ziplijn van alle festivals in Europa. Er is veel tijd ingestoken om deze primeur in Europa mogelijk te maken. Wij kunnen niet wachten om eind augustus de eerste bezoekers... naar beneden te zien zuizen van onze iconische piramide, zegt Van Dalen. Ja, om Europa's langs de tokobal te kunnen ontwikkelen... werkt Mr. Uh, samen met Holland Casino. Het casinobedrijf organiseert een levend spel en, en verloopt vanaf juli duoritten in combinatie met festivaltickets. De opbrengst van de attractie gaat geheel naar de Maarten van der Weijden Foundation in behoeven van kankeronderzoek, zegt Daniel van Dijkman... marketingdirecteur van Holland Casino. In het weekend van 24, 25 en 26 augustus... komen meer dan 100.000 bezoekers naar het festivalterrein. En ja, voor de komende editie zijn de tickets voor zaterdag... inmiddels compleet uitverkocht. Dus heb je nog geen kaarten, helaas pindakaas. En zul je het via andere kanalen moeten gaan doen. Of ja, misschien ben je gewoon lekker met vakantie. Dat kan natuurlijk ook. Wat ja... Het staat voor de deur, hè, die vakantie. En ja, misschien ga je wel naar Ibiza. Nou, dit is zo'n Ibiza-knaller die we voor je klaar hebben staan. Nasser Baker met Say Something. Je hoort hem hier natuurlijk als eerste bij jouw vrienden van de radio. See it op jouw CFM's Antwoord. Nasser Baker, Say Something.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 Martin label uitkomt. Oh, hij is lekker en ervoor. Nester Baker met Say Something en Hou hem in de gaten hoor. Deze Ibiza e second aller. En ja, over Martin Kariks. Die zegt in een interview in de Telegraaf. Zonder Chesto was ik waarschijnlijk nooit DJ geworden. Ja, dat is gemis voor een hoop mensen. Want Martin Kariks denkt dat hij zonder collega DJ Chesto misschien wel nooit DJ zou zijn geworden. Want ja, Kariks laat weten dat Chesto zijn grote voorbeeld is. ...en ook altijd zal zijn. Hij vertel, vertelt te zijn begonnen met het maken van elektronische muziek... ...nadat hij de DJ in 2004 zag optreden... ...tijdens de Olympische Spelen in Athene. Ik was toen acht jaar en dat was de eerste keer dat ik zulke muziek hoorde. Zonder dat uh, optreden was ik misschien wel nooit begonnen met produceren en DJ'en. Hoewel Kerks uh, elektronische muziek maakt... ...helpt het bespelen van een gitaar hem ook bij het maken van zijn muziek. Ik krijg vaak ideeën voor liedjes als gitaar. En ja... Dan kan ik die melodieën zo opnemen op mijn computer. Daarna werk ik er verder aan. En ja, tegenwoordig zijn er natuurlijk ook genoeg co-producers. Ofwel andere DJ's die gewoon een leuk moppiemuziek muziek voor uh, Martijn Gerritsen. Uh, zoals hij in het dagelijks leven heet. Produceren, zodat hij gewoon lekker kan doorknallen de hele wereldbol rond. Met zijn optredens. Want ja, zo'n jongen die heeft het behoorlijk druk. En ja... Een jongen die het ook terug heeft, is de one and only DJ Diony. Zo meteen gaat hij lekker los, hoor. Hij gaat een uur lang in de mix en zijn platentas die zit bommetje bommetje vol. En ja, in woorden Chester net al, een, ja, zijn platentas zit ook uh, bommetje vol. Samen met uh, een leuke man, Don Diablo, heeft hier een mooie plaats chemicals gemaakt. En daar is door Nicolas Schultz een hele dikke remix gemaakt. Je hoort hem hier natuurlijk bij See It. Op jou 106.9, 104.5 is zo meteen een speciaal verzoekje... En Don Diablo met chemicals En ja, speciaal voor een hele goede vriend Maupi Deze plaat En natuurlijk Voor alle onze Duitse vrienden die Hier op vakantie zijn Deep download. Да, ah, Uh, no, no. die download. hierbij zie je het op jou Steven M. Zandvoort. En ja, een tijdje geleden is er ja, toch iemand opgepakt. Ja, namelijk een financieel fiscalist. En ja, nu zijn uh, de mensen erachter van wie was het? Het was namelijk DJ Headhunters, die fiscaal adviseur Frank de B. Verdacht van hulp bij belastingfraude. Hij zou verlinkt, uh, deze verlinkt hebben aan de belastingdienst. Dat bleek afgelopen vrijdagmiddag. Tijdens het kort geding dat de internationaal bekende DJ Willem Rehbergen, oftewel de headhunters, aanspant tegen B en dienst voormalige werkgever geenberg Traurig. Volgens de advocaat van B stapte de DJ afgelopen december naar de Fiat om een boekje open te doen over deze cliënt. Enkele maanden later werd B gearresteerd en zijn kantoor doorzocht. Inmiddels loopt er een strafrechtelijk onderzoek. Ja, de advocaat van Headhunters ontkent het verlinken van B... als hij hierover vragen krijgt van de rechter. Hij gaf wel aan dat zijn cliënt in 2014 al naar de Belastingdienst is gestapt. Omdat het opzetten van deze constructie... via Cyprus mogelijk tot boetes van de Belastingdienst kon leiden. Ja, we besloten dus kaart te spelen. Alleen het hebben van zo'n constructie is namelijk al strafbaar... al dus zijn advocaat Oktay Duskun. Ja, de Headhunters is overigens... Niet de enige die zich Pixar liet adviseren door Frank B. Onder andere Patricia Pai, Linda de Mol, Gaston Starreveld en topmodel Kim Veenstra deden zaken met B. Net als internationaal topdj's als Avojek, Chesso en de ex-vriend van Veenstra, DJ Michael Mendoza. Patricia Pai li liet eerder al aan de telegraaf weten niet erg tevreden te zijn over B. En ja, die zaak heeft me twee ton gekost. Hij deed mijn aangifte, maar vergat even te zeggen dat ik dat geld nog moest betalen terwijl de aanmaningen bij hem binnenkwamen zei ze. Ja tot zover dit nieuwtje. Zometeen gaan we nog even een blikje in de chars werpen. Ik heb nog eventjes een speciaal, ja echt speciaal voor een Maupi een plaatje. Easy Kloek. dat leven is de party. Beetje fout, maar dan kan. Speciaal voor de Duitsers, ja. Singer. Wat is die fout, hè? Maar ja, de luisteren gelijk veel meer Duitsers hier naar het radiostation, dus ja, even, het, het moest er eventjes in. En dan zegt iedereen, van wat is dat nou voor wachter? Ja, van even een lolletje. Hé, hey, we gaan even kijken in de charts, wat is rot, wat is er not nou? Op nummer 10 in de Funky Charts vinden we Riders on the Storm op Pornostar Records van Charles J. Like en hij is gewoon uh, oh, lekker blijven hangen. Bijna eruit. Een plaat die het met mooi weer altijd goed doet is Let the Sunshine van Milk and Sugar. Deze week op plek nummer 9. En elk jaar komt hij wel weer een keertje uit hoor. En Pornostar Recordings is goed geworden. Want op nummer 8 vinden we Block Crown en Luca met Keep This Party Rockin'. Lekker, blocking Crown. En op nummer 7 vinden we blocking Crown nog een keer. Maar dan de... met de Fall Once Again of Next Gen Recording. En dan denk je, nou deze plaat ook zo lekker. Nou, gelukkig hebben ze nog meer. Wat op nummer 6 vinden we blocking Crown of Porno Star Records met Push It Good. Welbekendheid van Salt Pepper En dan denk ik op de nummer 5. Fuel Collective, Dat dat toch mijn favoriet is hoor. Op Next Gen Recordings Walking Crown met Fuel Collectic. Welbekend van Intergalactic. En op nummer 4 Carrie Chaos Bloody at TNY Met Without This Je kent hem nog wel van Eminem. En daarna hebben de clubhatsen nog onder handen genomen En dit keer Carrie Chaos Of Casa Rosa En dan gaan we de top 3 in op nummer 3 vinden we Kelvin Harris en Dua Lippa. Met One Kiss in the Oliver Helden's remix. Op nummer 2: Passa met Like an Egyptian op Porno Star Record. En dan die felbegeerde nummer 1 plaats. Ja, het zat eraan te komen. Block Crown op Tactical Records met My Feelings. My mom. You. My mom. En is dit ook een favoriet van jou, uh, Dion Sydney? Van ah? Ik vind alles vet van Block Crown. Ik ja, vind alles vet van Block Crown. De, dan is deze charts helemaal goed voor jou. Ik, Ik, uh, ze staan er maar liefst vijf keer in. Niet meer? Nee. We, we hadden het in plaats van de Funky Groove en Jack in House... Peter de Block and Crown charts uh, kunnen ja. noemen. Nou, maar ja, goed bezig. Goed bezig, ja. Nou, we gaan door met gewoon goede muziek. Alleen Ja, maar. en deze plaat is... Look, good, brand new DJ Chernobyl look, good, met Atomic Funk. Tjernobyl en Atomic. Wat een... Wat een goeie, hè? Wat een versieelig. Ik vind hem lekker. Keihard. En exclusief hier bij Zometeen Zo naar het vlog van The one and only. DJ The all, zit niet In de Mix.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 I'm of